Dit is woute jong met het NOS journaal. VN-secretaris Generaal Guterres heeft tegen president Zelensky van Oekraïne gezegd dat de VN de humanitaire hulp aan Oekraïne wil uitbreiden. Dinsdag doet de VN een oproep om de hulp te financieren. Gisteren zei de organisatie al dat er de komende drie maanden ruim een miljard euro nodig is voor Oekraïners die op de vlucht zijn. De luchtvaartmaatschappij KLM heeft alle vluchten naar Rusland voor de komende zeven dagen geannuleerd. Ook wordt er niet meer over Rusland gevlogen. Vanwege nieuwe sancties mogen er geen reserveonderdelen meer aan Rusland worden geleverd. Daardoor kan de KLM naar eigen zeggen niet garanderen dat vluchten naar en over Rusland veilig kunnen terugkeren. De Russische miljardair Roman Abramovic trekt zich terug als eigenaar van de Engelse voetbalclub Chelsea. En zegt dat hij dat doet in het belang van de club. In de verklaring refereert hij niet aan de oorlog in Oekraïne. Journalisten en fotograaf van de Deense tabloid extrabladen zijn in Oekraïne beschoten en gewond geraakt. Ze Zijn buitenlevensgevaar schrijft de krant op zijn website. De twee waren bezig met reportage in Oost-Oekraïne niet ver van de Russische grens toen hun auto onder vuur werd genomen. Ze droegen allebei een kogelwerend vest. Ander nieuws, deze winter komt in het rijtje van 10 warmste winters sinds het begin van de metingen. Waarschijnlijk op de zesde plaats. De gemiddelde temperatuur was bijna 2 graden hoger dan wat als normaal wordt beschouwd. Ook was er in de beeld geen enkele dag waarbij de temperatuur ook overdag onder nul bleef. De Deense voetballer Christian Eriksen heeft voor het eerst weer een wedstrijd gespeeld... sinds zijn hartstilstand op het EK Voetbal acht maanden geleden... Bij zijn nieuwe club Brentford viel hij 40 minuten voor tijd in... bij een 0-2 achterstand tegen Newcastle. Hij kon niet voorkomen dat zijn club verloor en het bleef 0-2. Het weer, het is helder, de temperatuur daalt snel. Landinwaarts kan het 2 tot 3 graden vriezen vannacht... en lokaal kan mist ontstaan. Morgen zondag met weinig wind en 9 tot plaatselijk 12 graden. Ook maandag is het zonnig en overdag zacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate.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 Het Mario Zandvoort zaterdagavond op ZZFN.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 zaterdagavond. Het is losgebarsten hè. Nederland is vrij. Bijna helemaal vrij van uh, corona. Lockdowns, hè. De kroegen zijn open op de normale tijden. Uh, de clubs zijn weer open. De feestjes zijn weer begonnen. Hoe leuk kan het zijn, hè. Zaterdagavond hem Zand. We zijn bij je tot aan middernacht met het eerste uurtje. Het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Het laatste shownieuws, de party update. Die is er weer. De Nightwalk 10. En natuurlijk uh, een beetje shownieuws. En straks de tweede uur, die zijn...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 right here on the Nightwalk main stage. Saturdays 9 to midnight on your number 1, C-C-C-C-FM. C. C. Ik wil dat je niet wegloopt en met de nacht verdwijnt. 130 op de vluchtstrook om bij jou te zijn. Ik ben niet gek en maar ook een spieerschool, maar ik ken mezelf en wil Zolang we samen zijn. Je vraagt me waarom ik je ontwijk. Omdat je rond je zon me heen loopt. Je bent zo, jij dit was als ik me omdraai. Je omsingelt me met wanhoop, is echt zo. Ik wil je bellen, maar het gaat niet. Ik klap weer dicht, last van hyperventilatie. Ik dacht altijd, echte liefde, dat bestaat niet. Maar schijnt met drie, ik kijk hoe Cupido weer Zo Zoveel frustratie. Als je me verblind door je liefde, ja. En als je me mist, laat het me beter Zitten, dan dat ik me down, down, down. Ben. Ik voel dat je niet weg loopt en met de nacht verdwijnen. 130 op de veelstof om bij jou te zijn. Ik ben niet geraken, maar ook een winstig. Ik merk mezelf en nog dit, het niet waar. 130 op de vilsloot,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 ik wil niks liever ben verblind je liefde. Ja, en als je me mist, laat het me weten. Het iszelfde dat ik down, down, down ben. Ik wil dat je niet wegloopt en met de me nacht nou verdwijnt. 130 op de filmstok om bij jou te zijn. C F M. C C C C -F Nightwalk, Nightwalk. I don't know.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 Iedereen nog langs zijn huis, maar ik zag hem niet. Dus uh, ik denk, nou, die is al uh, in de escape. Maar uh, ja, waarschijnlijk heeft hij vakantie. En nog meer feestjes. Natuurlijk, uh, throwback. Iedere zaterdag, vanaf heden weer. In Club Air in Amsterdam is even voorbij. Uh, als je links een escape hebt, je loopt wat door. Aan de rechterhand, dan uh, kom je bij Club Air. Was ooit vroeger. Uh, na de, voor de verbouwing was het de uh, uh, IT. Hè? Dan hebben we Club Air. is vanavond throwback. Every Saturday. Dat is uh, hip-hop en RB. En voor meer informatie, check de website air.nl. Of uh, throwback, afgekort thrwbck.nl En de line-up is uh, Chai, Kelly Rush, Quint, uh, Quincy Kluivert, Jokes Pierre en Dwinon en hosted by Taylor. Dat vanavond dus in Club Air throwback every Saturday. En nog een werkelijk feestje waar we altijd aandacht aan besteden. En vanaf heden mag ik officieel zeggen in wekelijks, want de restricties zijn voorbij. Vanavond in de Melkweg, het wekelijkse feestje Encore begint om 11 uur. En het duurt ook tot vijf uur in de ochtend. Jawel, je hoort het goed, vijf uur in de ochtend ben je welkom. En ook daar is vanavond hiphop en R&B. En voor meer informatie, encore Amsterdam, aan Of check even melkweg.nl met onder andere Alwin, Lee Mills, Kees, Dave Nunes, uh, Fiery en Waxfriend. En het is hosted by Leroy. Vanavond dus, in de Melkweg, het wekelijkse feestje encore. En er zijn er nog veel meer feestjes. Moet je even kijken op djk.nl. Dan kun je alle feestjes bekijken. En uh, ja, we zijn weer begonnen. En dus vanaf, uh, nu weer elke week gewoon weer een party-update. En binnenkort als het weer weer wat mooier is... dan, uh, ja, dan hebben we de buitenfeestjes. Hè. Dan hebben we daar weer heel veel aandacht aan. We gaan door met muziek. want dames en ik aan je radio geluisterd. Farrah Dawn en Jam Cook zijn samen in de studio ingedoken. En dit kwam eruit, Back Tomorrow. En uh, Gussie heeft er een remix van gemaakt. door het nu hier op ZFM's antwoord. Farrah Dawn en Jam Cook het Back Tomorrow. I don't wanna know where you came from. I don't Zandvoort Mijn naam is Mario Zandvoort En daarvoor worden we DJ Jaroeski en Keizer Jelle met Thrill. Toch echt die oude klanken uit de jaren negentig. Ik werd er helemaal vrolijk van dat ik de plaat van de week in mijn handen gedouwd kreeg. Ik denk van ja, die is lekker voor de radio. En ja, het gaat wel een beetje fout. Ik heb net een plaat gedraaid. En die had ik eigenlijk nu zo meteen moeten draaien. Want we hebben een nieuwe nummer 1 in de hè Ja, helaas. Helaas, je hebt hem al gehoord. Maar deze week op 10. Christine Velvet met The Undertaker op 9. Honey Dion en Mike Dool met Work. Future en David Gillis op 8. Astro tracks en Martin Heiken met Feel the Vibe. Op 7, Jaded met Welcome to the People. Op 6, Ilius en Barrientos met uh, Zoblieb. Op 5, Low Steppen met Your Dreams. Heb je het straks gehoord, hè? Op vier, Call met Talking to Myself. Op 3 de remix van uh, Jean-Pierre gemaakt door Kasim met Disco Revenge 2021. En deze week op 2, in de plaat die wekenlang op 1 stond. En vorige week zei ik het al, het wordt tijd dat iedereen eraf gesodemieterd wordt. Nou, Paul Reed zat deze week op twee met Café Del Mar in de Paul's White Island Rework. En dat betekent dat we de nieuwe nummer 1 hebben. Die nummer 1 is van uh, Ferric Darn en Jam Cook... in de Gus uh, uit Nederland remix met Back Tomorrow. En die heb ik een uh, paar plaatjes teruggedraaid voor je. Dus uh, ik heb een andere plaat voor je. Dus niet de nummer 1 in de Nightwalk ten, want die heb je al gehoord. Stom, stom, stom. dat ik uh, te druk was met uh, <laughs> die USB-stick. Je hoort nu K.O. Sensi met You Can't Fake It. Je hoort hier op CFM's antwoord in The Nightwalk. I'm <laughs>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 I'm yeah. yeah. Night War! 40, ambush them with the fire and typically placed in the corner. Mouth of my power, come them all. I come them all. come them all. them with I come at them all. I come corner. them all. I come at them all. them all. I come them all. come them all. I come at them all. I come them all. I come at MC by Nefricana Balls on my ball while some of them are other Sight them are compound me, satellite's mother O.J. ambush them with the like, fire Empathically face Empty <Amito>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 En zometeen DJ Mauzo met zijn global house vibes en straks in de derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië met de beste van de club. Zet Italië met DJ Kavas Kelly. Maar voor nu eerst hier DJ Danny J Lewis. Ik zeg tot zometeen na de break. Dan mijn